Drie uur, Lot Lewin met het NOS-journaal. De leiders van Noord- en Zuid-Korea hebben elkaar voor het eerst in tien jaar ontmoet. De historische ontmoeting vond plaats in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea. Het is bijna 65 jaar geleden dat een Noord-Koreaanse leider ten zuiden van de militaire grens kwam. De Noord-Koreaanse president Kim Jong-un en zijn Zuid-Koreaanse collega Moon schudden elkaar de hand voor de massaal aanwezige pers. Ze ontmoeten elkaar om te praten over een verbetering van de relaties tussen de beide Korea's. Minister Dekker voor Rechtsbescherming heeft maatregelen genomen nadat bekend werd dat vorig jaar 63 criminelen hun enkelband hadden doorgeknipt. Nu krijgen criminelen die een hoog risico vormen een verstevigde enkelband, die zijn gemaakt van staaldraad in plaats van rubber- en glasvezelkabel. Op termijn wil Dekker alle enkelbanden vervangen. Als Defensie de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen nu zou worden afgeblazen, dan kost dat tientallen miljoenen euro's. Dat schrijft staatssecretaris Visser van Defensie in antwoord op vragen van GroenLinks. Die partij wilde weten of de verhuizing nog kan worden teruggedraaid, omdat steeds meer mariniers het korps verlaten vanwege de verhuizing. Volgens de minister gaan de provincie Zeeland, de gemeente Vlissingen... en de betrokken bouwbedrijven de gemaakte kosten dan verhalen op het Rijk. En dat loopt flink in de papieren. En in verschillende steden is het Koningsfeest al in volle gang. Zo zijn rond de 100.000 mensen naar Den Haag gekomen... om daar Koningsnacht te vieren. En ook in Utrecht is het druk op straat. Daar is de hele nacht vrijmarkt. Volgens de politie is het gezellig druk en zijn er geen incidenten. Het weer, het blijft vannacht droog. De minima liggen rond de 5 graden. Op Koningsdag eerst wat zon. Maar aan het einde van de ochtend in het westen en noorden kans op regen. En later op de dag ook op andere plekken buien. Het wordt 12 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. Max. Zuster. Met Astrid de Jong. 0800 1121 is het nummer dat je kunt gebruiken als je een vraag wilt stellen op deze mooie Koningsdag. Of als je een antwoord wilt geven, natuurlijk. Je mag ook mailen: Nachtzusterapenstaartjeomroepmax.nl omroepmax.nl. Of zoek me anders even op, op Facebook of op Twitter. Daar heet ik ook gewoon Nachtzuster. Je kunt als je wilt een appje sturen via de Radio 1-app op je mobiele telefoon. En je mag ook altijd komen chatten via www.omroepmax.nl slash nachtzuster. En waarover dan wel? Nou, uh, misschien wel omdat je een oplossing hebt voor Robert, die heeft diesel geknoeid op zijn werkjas en wil nu heel graag de geur eruit krijgen. We kregen al de tip om hem gewoon naar de stomerij te brengen, maar misschien heeft iemand wel een huistuin en keukenmiddeltje voor hem. Jaap heeft problemen met de NPO app, sinds start daarop is geïnstalleerd. Dus uh, misschien wil iemand hem nog tips geven. Martine is op zoek naar het bandje Booze Before Breakfast van zo'n 30, 40 jaar geleden. En Guerrero is op zoek naar Cindy Farrington uit Amerika en later uit Antwerpen. Mocht je tips voor hem hebben, 0800 1121. Mevrouw Regeer is ook op zoek, maar dan naar Willy uit den Boogaard uit Noordwijkerhout. En ik heb nog een vraag staan van Elise. Waarom ze de ene nacht wel zo goed kan slapen en de andere nacht niet. Nou, misschien heb je daar gedachten over... en wil je die even laten horen op de radio 0800-1121. En je kunt je eigen vragen ook voorleggen... aan de mensen die nog niet gaan slapen. Tennis wel hoor, I go to sleep was dat 0800 1121. als je mee wilt praten over vragen of als je natuurlijk zelf een vraag wilt stellen. Arne? Ja, goeiemorgen, goeienacht. Goeienacht Arne. Ja, goeienacht met Arne vanuit uh, Apeldoorn. Zeg het eens. Uh, ja, ik heb één uh, vraagje. Uh, waar komt eigenlijk de uitspraak vandaan dat leven als een pot een Frankrijk? Wat zeg je? Uh, leven als een god in Frankrijk. Waar, waar, waar komt die uitspraak eigenlijk vandaan? Leven als een god in Frankrijk. Ja. Hmm, ja, volgens mij, ja, omdat het gewoon zo luxe leven is. Maar ja, dat zou dan impliceren dat alle goden luxe leefden. Ja, en allemaal uit Frankrijk komen. Nee. <laughs> ja. Uh, ik heb een, uh, ja. een, uh, ja, misschien een, uh, iets wat leuk zou zijn. Uh, ik vind het een heel mooi programma. Ik, ik luister eigenlijk elke, uh, elke... Je moet eventjes in je telefoon begin uh, dingetje je oh. moet blijven praten. Ja. Ben ik nou beter te verstaan? Ja. Oké, okay, zo. So. Uh, ik uh, luister eigenlijk elke avond uh, naar jou uh, met uh, de podcast uh, elke avond. Oh, gezellig. En ik heb, en ik heb zoiets van, uh, is er misschien iets om uh, dit uh, overdag ook voor kinderen te doen? Nou, lijkt me Kinder leuk. kinderen opbellen ja. en dat andere kinderen gewoon antwoorden kunnen geven. Voor mij lijkt dat best wel leuk. Ik zou sowieso, vind ik, dat er wel iets meer kinderradio mag komen. Ja. Toch? Nou, misschien iets voor jou. Ja, nou, dat lijkt me een heel goed plan. Maar ja, ja dan ja. moet je zeg maar, dan moet je toch ook iets gaan skippen, hè? Uh, nee. Nee, dat niet. Maar hoe bedoel je dat? Begrijp ik niet. Nee, als, als, als ik zeg maar overdag ga zitten... dan moet iemand anders moet weg. Ja. Ook weer zo sneu. Ja, nou ja, er zijn wel collega's van jou... die uh, dat <laughs> willen overnemen, toch? <laughs> <laughs> voor, de, voor, voor de kinderen dan, hè? Oh, oké, okay, dat we het ergens onderbrengen. Ja. Nou, ik, ik zet het in de memo aan de collega's. Ja, doe maar. Oké, okay, dank je Heine. En je kunt mij ook altijd bellen... Ja, maar jij bent geen kind. Nou, maak je me in de war. Nee, ik bedoel van, dat ik dan uh, de asymptotische van de, voor de kinderen ga worden. Dat jij, oh, dan kom jij. Ja, maar ja. Ja, ja. maar het is niet zo, zeg maar, dat we um, radiomakers te weinig hebben, maar we hebben dan zendtijd te weinig. Dus nog meer ah, ja. radiomakers, dat zou natuurlijk een beetje. Oh, oh, dat is een probleem. Te weinig cent tijd. Oh, ja. Nou ja, of te weinig. We, we, we zijn al zo lekker bezig. Maar, goed, maar je weet het niet, hè? Je weet, er kan opeens ja. ergens natuurlijk ruimte ontstaan. Ik, ik schrijf hem op, Arne. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Goeienacht. En uh, nou, dan wens ik een uh, hele fijne uh, uitzending de hele nacht. Oh, uitzending ook. Ja, ja. Een, uh, hele fijne, nog een met uh, Willy, Willem. Jij ook. Ja, dankjewel. Nou, heel veel plezier met deze uitzending. Dankjewel. Dag Arne. Hoi. Ja. Dag. Dag. Zo. Jelle. Hoi. Hoi. Hoi. Vrachtwagenchauffeur. Ja. Uh, over de. Uh, doodlopende weg voor vrachtwagens. Ja. Het kan een voor zijn. Van als je gewoon door moet, dan beginnen het dan maar niet aan. Dat is dus verderop. Een, maar als hij bij een bedrijf moet zijn of een supermarkt om te bevoorraden, kan hij dat gewoon doen. En dan kan hij bij dat bedrijf dan draaien. Als die mogelijkheid er is, dan is het alleen maar doodlopend voor vrachtwagens. Maar dan kan hij oh. gewoon draaien om weer terug te komen. Maar als die supermarkt moet bevoorraden, dan kan hij dat doen. Het maar is niet om het verkeersluw te houden voor vrachtwagens. Dat heeft geen zin. Ik bedenk opeens, het is echt een enorm risico... om met een vrachtwagen een straat in te rijden die doodloopt. Want dan moet je achteruit er weer uit. Of oh je ja. rijdt er achteruit in. Maar als het bedrijf moet zijn daar dan ja. kun je dat gewoon doen. Ja. En bij bedrijven kan een brede inrit zijn... waar je achteruit kunt draaien oh ja. om hem weer eruit te rijden. Ah. Nou, dat, dat, dan, dan kan die die nog even meepakken, die Robert. Dankjewel, Jelle. Oké, okay, jo, hoi. Dag, dag. Hoi. Even naar Misha schakelen in Groningen. Misha Blok, die daar uh, rondloopt om de route vast te uh, uh, verkennen. Misha? Waar ben je ja. eigenlijk inmiddels? Want je, als het ja. goed is, uh, wandel jij de koninklijke route zwaaiend als Maxima ook. Oh, NOS. Precies. NOS, NOS. Ja, NOS. Oh ja. <laughs> Wel fijn ja. hè, dat mensen zeggen waar ik bij werk. Ja, en dat, dat ze op, kunnen, je je je kunnen lezen ook. Ja. Terrorismedreiging. Ja. terrorisme dreiging. Terrorisme dreiging. Wat wil je daarover kwijt? Uh, nou ja, ik weet dat er uh, in iedere straat snipers op het dak liggen. Ah, doe niet zo eng. Ligt op het dak? Snipers. Nee, joh. Hou op, ik, ik, ik, ik, ik, hou ik op. Heb al, uh, ik heb de avond vastgoed hier in de stad. Nee. Dus de ik ga even naar een andere meneer. Een meneer hier in het blauw. Ja, even staan, ja, Security het man. Volgende, ik ik want want ja. dit zijn de belangrijke mensen die ze hier overal staan. Wat was je aan het uh, beveiligen? Uh, gedeelte de toegangsweg. En we de staan andere. nu op de oude Boteringenstraat. Hè? Ik was uh, net gelopen vanuit het Waagplein en nu de oude Boteringenstraat. Zijn ze nu allemaal hekken aan het plaatsen? Ja, nou meneer in de gaten houden dat de weg vrij blijft en... Ja, meer de, de, de productieopbouw in de gaten houden. Dat ja, en, maar ik zag jou dus op de hoek staan. Maar wat was je dan aan het beveiligen? Want ik zag het niet zo goed. Er zit een uh, gedeelte naast uh, het restaurant of de café daar. Ja? Dat is dan voor morgen geen een of andere voorstelling. Oh. En er moest eerst een hek omheen geplaatst worden. Ja. Alleen het hek, dat uh, kon niet helemaal goed dicht. Dus ik moest eerst uh, blijven staan tot uh, de andere hekken er waren. Hoe lang heb je daar gestaan voor dat half open hek? Uh, twee uur, tweeënhalf uur. Oh jeetje. Mag ik je handen even voelen? Ja, koud. Ja, ik heb jou ook. <laughs> <laughs> ja, <niet zoverlijk. laughs> maar wat doe je dan daar, als je daar staat? Ja, je verveelt je toch, of niet? Nee, ik nooit. Nee? Maakt me altijd. Moet je hebt zelf gezien wat er allemaal langs loopt. Ja, dat is een hoop te zien. En ben je ook nog op briljante gedachten gekomen? Om naar te kijken? Ja, uh, gewoon in je hoofd. Dat je toch heel veel aan het nadenken bent. Nee, ik moet niet doen. <laughs> moet Waar ga je doen? nu naartoe dan? Ik uh, ga nu hier bij de front of house uh, staan, ja? totdat uh, ik hier weer afgelost word. Oh, je gaat weer iets anders beveiligen? Ja, hele. Wat is nou de charme van het vak? Want uh, ik kijk naar jou en ik denk van, oh, wat is dat saai. Het varierende. Kijk, dit is misschien op dit moment saai, maar als het morgen alles uh, aan de gang gaat, ja, ja dan is het veel variërender en leuker en uh, het verschilt ook per uh, evenement eigenlijk. En dit hoort er dan ook bij een dus keer. Dat is jouw passie, beveiligen. Ja, al jaren. Al, dat, jaren? Uh, al jaren? Hey, hartstikke goed. En succes morgen. Dank je wel. Oké, okay, dank je wel. Ik vind het behoorlijk vrolijk klinken... Is. voor iemand die, ja. uh, die uh, gillende mannen over snipers om zich heen heeft lopen. Dus het zal allemaal oh. wel loslopen. En hij had het heel koud, echt waar. Ja, dat ook. Maar jij ook. Gaat het wel? Ja, het gaat wel. En uh, dit is een rustiger oh. stuk, dus... Uh, <laughs> Er zijn iets minder dronken mensen en het valt me wel op trouwens, moet ik even zeggen. Er zijn heel veel mannen in deze stad. Oh. Dus ik ga nu op zoek naar gewoon wat leuke vrouwen. Oh ja, maar ik denk dat de vrouwen zo verstandig zijn om naar binnen te gaan, naar drie, Misha. Ja, daar ga ik ook even naar binnen. Oké, okay. nou doe voorzichtig. Ik hoor <laughs> je zo weer hier op Radio 1. Ja. Dankjewel. <laughs> Oké, okay. hi. Misha Blok was dat in Groningen. John, goeienacht. Goeienacht. Hi. Er loopt er toch niet weer eentje, hoop ik. Nee, ik denk, ik denk dat ze inmiddels met 17 mannen rondloopt. Nee, maar ik bedoel collega's of zo. Je had het toch niet alleen een pad gestuurd, denk nee, ik. Um, ja, daar dus zeg je zo wat. Dat zou ja wel lullig zijn. Zou ik dat zo even maar. checken? Ja. Zou leuk zijn. Ja, ik denk die Misha, weet je, ze, ze klinkt zo lief, maar die kan echt wel van zich afbijten hoor. Ja, het is een hele goede. Je, je bent samen de, een beetje de beste van de hal. of een beetje momenteel met oh. Cora ook vaak op zaterdagmiddag. Ja. En te, jullie hebben te weinig cent uit. Ik hoorde dat die man net ook vertelde. Het is gewoon laag. Nou, wel. het gaat best lekker hoor. Het is niet anders. Het gaat best goed met ons. Ja, die heb ik die klaag ik niet. Maar het zou leuker zijn als, wat, als jullie wat vaker op de radio... Het eh. is gewoon leuker, maar goed, mag maakt niet. Maar we zijn nu al moe. Oh. Nee, nee, nee, dat is ook onzin. Maar goed, dankjewel, John. Maar waar belde je over? Hey, ik, eh, eh, nou, het is u misschien opgevallen dat er weer blaadjes aan het boom hangen. Ja, en bloemetjes... Ja, dat is nog niet zo lang zo, hè. Dat is pas vorige week, is, uh, is alles weer aan het groen. Uh, tenminste, die gras, natuurlijk uh, was er al, maar het komt van alles op. Daar we de, de krokusjes en zo, komt de natuur die gaat uh, aan de gang. Maar het valt mij op dit jaar dat er uh, zo ontzettend veel bloemen langs de weg staan. Oh. En dat, dat valt mij op, omdat, ja, misschien uh, is het een kronkel bij mij, maar <lacht> het valt me op. En ze zijn ook hoog, ze zijn kniehoog af en toe. En dan denk ik van, oh, uh, zijn zijn gas nou mogelijk? Het is me mijn op hoor. Het is gekomen, uh, of dat nou in, in de stad is of, of, of, of, of de provincie weg of wat dan ook. Het barst van de hele, van, van de hele paard. En uh, waar woont jouw huis, John? Ja, in, in de provincie Utrecht ben ik veel. Dus de, de hele provincie, echt, het ja, wemelt ja, van de paardenbloemen? Nou, overal waar ik, kom. En, ik Ja, ik heb de mensen wel uh, gevraagd, maar die zeggen, ja, inderdaad, het is uh, veel madeliefjes ook. Ja, die, ja die, het is een uh, lang geleden dat, dat zoveel, uh, de velden daar gewoon mee stonden, maar het is, uh, het is, ja, het zou misschien aan mij liggen, maar misschien dat, dat dat ergens van over is komen waar, of dat dat, misschien is het toeval. ik weet het niet, maar het is dan met bossen gewoon uh, echt hele... Vierkante meters vol oh, Nou, dat is toch gewoon een tijd geleden dat uh, dat, dat zo was Maar ja, het is natuurlijk wel zo dat als er eenmaal een paar paardenbloemen ergens staan... en iemand loopt tegen die pluisjes aan te blazen... dat er meteen dat hele veld vol, vol staat. Ja, maar toch zo snel? Nou, al... Ja, of je let erop, hè? dat is ook zo. Als je erop let, zie je ze opeens overal. Nee, nee ik ben niet zo'n opletter van dat. <laughs> ik ben niet zo'n opletter. <laughs> nee, het is niet zo dat ik... Uh, met, ik, uh, ik ben wel van de natuur, maar het is niet zo dat ik daar heel uh, actief mee bezig ben. Zeg maar. Dat ik oplet over voogtjes of dit, over dat. Als mij iets opvalt, dan, is, uh, dan, dan valt het mij op. Dan ga ik erop letten en dan blijkt het ook echt uh, aan de hand te zijn, zeg maar. Ja, nou, we gaan, we gaan eens even kijken of het meer mensen opvalt. En of er misschien ja, iets aan, aan de hand is in Paardenbloemland. Ja, ja. 0800-1121. Ja. We gaan, we gaan ja. de rondvragen, John. Hartstikke goed. Dankjewel. Oké, dag ook. Okay. Dag. dag. 0800-1121, dus Willem. Ja. Je denkt, ik denk toch ja. heel even, het zal toch niet, hè? Maar het is gewoon Willem. Willem. Ja. Willem Ruiter. Ja, Willem Ruiter. Niet Willem-Alexander, maar Willem Ruiter. Nee, ja. Willem de Ruiter. Hallo, zeg het eens Willem de Ruiter. Ja. Goed. Uh, ik uh, belde voor die uh, vraag over uh, leven als god in Frankrijk. Ja. Dat is eigenlijk een, uh, iets uh, heel, heel voor de hand liggend natuurlijk. Omdat het eten daar uh, zo waanzinnig uh, lekker is. <laughs> voor topkwaliteit is dus de beste. Ik heb, uh, ben persoonlijk niet gek op de Fransen, met de uitzondering van hun argumenten in de keuken. Voor wat betreft Europa. Nou, ik heb er een tijdje gewoond, maar ik vond het echt heel erg vies. Oh. Ze, was altijd, ze lieten ook in al het vlees alle botten zitten. Mm, ja, ik denk dat dat. Uh, ja. Je kan niet over uh, Frankrijk uh, op, op zich spreken, want uh, iedere provincie is weer uh, totaal... Ja, dat is waar. Dus, het hangt er vanaf uh, waar je zit. Maar ook dat brood, het is allemaal van dat keiharde witte brood. Ja, ja dat, dat is wel <laughs> zo. Daar hou ik ook niet zo uh, van. En ze praten de overal de, Frans. Bijvoorbeeld ook in, in Engeland, uh, daar heb je altijd uh, casino uh, wit. Echt? Ja. Oh. En nee, die gebruiken ze om van uh, uh, te, te snijden. En in het Oostblok uh, zitten overal roggen in? Mm, ja, vroeger had je ook dat, uh, dat grijzige blakbrood. <laughs> Goed, maar jij zegt het komt, uh, leven als god in Frankrijk is vooral het lekkere eten. Het lekkere eten, en dat natuurlijk in combinatie met het uh, mooie weer. En een glaasje wijn erbij. En een glaasje wijn, ja. Of druivensap. Of druivensap. Ja. Of een combinatie van beide. Nou, ik, uh, ik schrijf het erbij. Dankjewel Willem. Goed. Merci. Merci. Ja. Ja, dankjewel. Goeiedag nog. Ja, ik wou nog wat zeggen over die, oh. uh, over, over, over die wijn. Uh, er is uh, voor mensen die gestopt zijn met, uh, met alcohol drinken. is ook uh, wijn zonder alcohol te kopen. Oh. Ik heb een paar jaar geleden champagne zonder alcohol gekocht en het was prima te drinken. Nou, dat zijn nog eens adviezen, dankjewel. Goed. Goeienacht Goed. nog. Hele goede uitzending, echtwoorden. Goed. Doeg. Dag. 0800 1121 Harry. Goeienacht. Steeds. Hallo uh, Ik had eerst een vraagje over uh, die damherten die daar in die uh, polder daar worden afgeschoten. Oh, hou op, scher uit. Ja, ja dat is, uh, ik vind het ook heel erg allemaal. Ik vraag me alleen af waar dat vlees heen gaat. Is dat voor de arme mensen? Uh, of dat zou ik tenminste doen. Maar gaat het naar? Die, uh, kom, hoe heet die winkels waar je gratis uh, voor de minimum. De voedselbank? Ja, de voedselbank, ja. ja. Oh. Ja, ik, ik vraag me dat af, want er worden er heel wat afgeschoten. En er zullen er ook zijn die misschien uitgehongerd zijn en uh, waar geen grammetje vlees meer op zit. Maar volgens mij is hertenvlees wel uh, erg lekker. Dus dat uh, en duur als je het moet uh, kopen. Ja, het ja, uh, dus ik, ik, ja, ik zat Ja, ik, ik, ik word er ook niet goed van als ik dat zie. Weer hmm. een project... Wat weer helemaal mislukt is. De mensheid is ook de grote vernieler op deze aarde, vind ik persoonlijk. En nou, dat vinden de hertjes ook. Ja, het is toch en die mooie paarden. Wat dacht je van die mooie paarden die er allemaal rondlopen? Zulke edele dieren, weet je wel? Uh, ja, het zijn ontzettende lieve beesten, paarden. Dus. Oh, sorry, ik maar zit goed. met mijn hoofd nog bij de hertjes. Ja, nou ja, goed. Ik vraag me af wat er met dat vlees allemaal gebeurt. En, uh, nou ja. en ik had nog een uh, vraag. Uh, ja. De vorige keer, uh, toen had ik ook een muziekvraag over, uh, kan je dat nog herinneren, over P.C. Proby. Mm -hmm. En uh, nou, er kwam ook een leuke antwoord op. Ja, mensen kunnen dat opzoeken via het internet natuurlijk. En, ja, maar, maar Harry, draaien? we gaan niet weer over dingen maar, uit... Nee, ja. Want, ik wil, ik, nee, maar even voor de duidelijkheid. We, we beginnen nooit over dingen uit vorige uitzendingen. Want dan uiteindelijk doe je dezelfde ja, ja. dingen weer in deze uitzending. En dan wordt het één grote administratie. Nou, nee, maar dus... ik, ik dacht, ja. uh, ik ja. wou eens weten wat er van die groep uh, geworden is. Ook in, uh, Welke groep? De Pretty Things. De Pretty Things. Ja, dat is in begin zeventig. Maar wil je het echt weten, Harry? Of ja, dacht je, ik roep leuker. gewoon eens een keertje de Pretty Things? Nee, want ik heb toevallig een singeltje things. in je vorm liggen. Oh, welke ik dan? Heb een singeltje. Nou, er staat een nummer op, oktober 26, en uh, een nummer Goldstone. Oh, dat is de B-kant, hè? Ja. ja, dat is de B-kant. Ja. En, uh, en jij nou, dacht opeens, goh, hoe zit het daar hoor, eigenlijk het mee? Ik hoor ze... Nou, ik wou het je vorige week ook al bellen, maar ik kwam ja. er niet tussen. Maar ik hoor ze nooit en nooit meer op de radio. Zal wel een reden hebben dan. Ik, nou ja, misschien zijn ze wel dood. Dat weet ik ook ja, niet. Ja, maar dat wil niet zeggen dat je de platen niet meer kan draaien. Nee, maar nee. ik bedoel, ik, ik hoor zoveel muziek uit uh, zeg maar 70-er jaren. Begin 70. En, maar dit hoor ik nooit. En wat weet je van de pretty... Ik kan het gewoon niet eens zeggen. Pretty nou, ik, things. Ja. ja. Pretty things. Ja. Uh, ja, wat ik ervan weet. Ja, jezus, het waren wel ruige figuren, geloof ik. En, uh, maar voor de rest weet ik er ook niet zo veel van. Ik weet wel dat ik dat vingeltje Nou ja, in die tijd gekocht heb. Ik heb nog gekeken trouwens, maar er staat geen datum op. Oh. Nou, als en, mensen meer weten, 0800-1121. We gaan weer op zoek, Harry. Oké, okay, ik wacht hem rustig af. Dank ik weet gewoon een hele prettige uitzending. Hetzelfde. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Nog even zo door, The Pretty Things. Ik, vind dat, ik blijf het een lastige bandnaam vinden. Harry wil graag weten uh, wat er van ze geworden is. Dus mocht je daar meer over weten. 0800-1121. Harry wil ook weten wat er gebeurt met de damherten... die uh, worden afgeschoten. Um, John die wil weten of het waar is dat er opeens een enorme lading... paardenbloemen opduikt in Utrecht, of het meer mensen is opgevallen. En Arne die vroeg naar de oorsprong van de uitdrukking... leven als een god in Frankrijk. Daar belde Willem net over, die zegt dat komt omdat het in Frankrijk zo lekker eten is. Mevrouw Regea zoekt... Billy uit den Bogaard en Guerrero zoekt Cindy uit Antwerpen en oorspronkelijk uit Amerika 0800 112. 2-1, als je daar meer over weet. Elise die vraagt zich af waarom ze sommige nachten zo goed slaapt en andere niet. Jaap wil weten waarom hij de NPO-app niet meer aan de praat krijgt. En we zoeken nog oplossingen om de geur van diesel uit de werkkleding van Robert te krijgen. We zoeken ook de band Boos Before Breakfast. Want Martine had de drummer van die band gesproken, Jeroen Veitel. En ze wil er graag meer over weten. Nou, dan werden we via, via. Benaderd door. eens even kijken. Henry en um, Henry, uh, do you speak Dutch or? Ja. Yes. Yeah? <coughs> no, I do not speak Dutch. Oh, you speak English. Yes. yes. Yes. Emma and and and and how did you know that we were talking about booze before breakfast then? Booze for breakfast, actually. Oh, um, sorry. We, <laughs> we can hear it in English. <laughs> sorry. Oh, no, we, we just heard you saying uh, boo-boo's breakfast, so I <laughs> knew that was my cue. You're, you're all already laugh, laughing uh, uh, uh, laughing at me. Uh, you're laughing at... No, okay. no, no, no, no, no, not at all. Just this whole situation is just hysterical. But with how we, many people we am I, I speaking it. right now? <laughs> There's three of us. We three. never expected to be on a radio show. Oh, of course. So, so... Uh, that, why? That's why we're all laughing. And why are we calling you, Henry? Oh uh, well, uh, I was just randomly hit up on my Facebook page um, asking who came up with the name "Booze for Breakfast," and I and I said it was me. And uh, this whole thing just materialized in under an hour. It, it's crazy. <laughs> But how how did you come up with uh, with the name? Are you are you in the band? Oh yeah, yeah, I'm the guitarist. So um, a bunch of us were just hanging out in my friend's dorm room, just chugging beers one day. And we had the name Lowbrow at the time. Lowbrow. Yeah. And just out of nowhere, I was just like, let's be booze for breakfast. And everyone just jumped on board, thought it fit our vibe perfectly. And it just, yeah, it just happened from there. And it, uh, when did this happen? In what year? Uh, 2016. 2016. <laughs> okay. It's a different band. What? It's a different band. You're from a different band, Henry. What do you mean? We are looking for a band called Booze Before Breakfast from the 80s or the 70s, maybe. That is hilarious. I you think just made all of our night. <laughs> Hey everybody! Check out Boost for Breakfast. We're from, we're from the United States. We're awesome. I think you you weren't even alive when this band was playing gigs. None of us were alive. That is absolutely correct. Man. <laughs> How old are you, Henry? I'm 22. <laughs> okay, so we are we are looking for a band called Boost uh, for Breakfast. And we're now calling someone in England, named Henry, who's in the band Boost. no, Boost for breakfast, and we are United looking State. for the band Boost. The Am I really calling? Oh, really? Yeah. Oh, that explains a lot some because. were from New York, some of us are from Boston. Oh, this is great. Well, what time is it with you then? 9.30 p.m. Oh, that explains a lot. Because in Holland, it's uh, half past three in the night. <laughs> <laughs> yeah, we saw that. We looked it up. I thought, well, why is someone from a band awake? Well, maybe you were playing. So so how is it going for Boos for for Breakfast? You know, we're, we're winding down a bit. <laughs> we um, We're all about to graduate college. And... Um, Yeah, we're about to do all our own solo stuff. <laughs> well, I want to play your, I want play your music now on Dutch radio. Go for it. We would be delighted. Where can I find it? Help we, me we out have, here. We have no official recordings, but we have some, some really rough demos. Uh, can you send me some? Sure. Yeah, uh, sure. Uh, you don't you don't sound very convincing now, Henry. Oh, we can absolutely send you something. Yeah, okay, I'm going They're to... They're not going to be of the highest quality, but I'm sure you'll enjoy them nonetheless. I I don't care. It's in the middle of the night in <laughs> Holland. It's okay. It's it's it's uh, King's Day in Holland. Nobody cares. Okay. Stop, <laughs> stop, You The three of you are sitting there right now. Yeah. yeah, we are. Maybe you should just play something or sing something for us. Um, we can, can you give us five minutes? I can give you five minutes. Terrific. Okay, okay. Uh, don't hang up the phone. Yeah, we'll be right here. Okay, okay. don't hang up. You, you go and uh, talk about it amongst yourselves and I'll be back uh, uh, in now maybe four or maybe five minutes. Terrific. <laughs> <No worries. laughs> okay, you go organize it. I'll, I'll, I'll talk to you later. Oké, okay, dit so much. <laughs> Voor de mensen die dat allemaal niet konden volgen, omdat mijn Engels gewoon niet zo heel erg goed is. Er um, is dus een bandje in Amerika. Dat bandje heet Boost for Breakfast. Die hebben dus blijkbaar via Facebook doorgekregen dat wij zochten naar het bandje Boost Before Breakfast hebben gereageerd. Ik spreek dus met Henry, die 22 jaar is... die nog op school zit, maar in het bandje Boes for Breakfast zit. En ik wil graag wat van ze laten horen. Maar ja, ze hebben nog niks opgenomen. Dus spreek ik nu met ze af dat ze iets gaan spelen voor ons. Dus die jongens moeten dat even organiseren. Hebben daar vijf minuutjes voor nodig... En laten wij nou net even tijd nodig hebben om te schakelen met Misha Blok in Groningen. Oh, hemeltje, daar is het ook één groot feest. ook hier vanavond, hè? Ah, Misha heeft vrouwen gevonden, geloof ik, als ik het zo hoor. Ja, ik heb heel veel vrouwen gevonden. En uh, we hebben het net over hoe vervelend de Groningse mannen kunnen zijn. Dat oh, hebben nou. we allemaal ondervonden. En er kwam er net ook eentje bij staan. En het werd ook meteen een ruzie, uh, Ja, dat ja, klopt. Wat gebeurde er? Nou, we begonnen een beetje te, te fitten eigenlijk, want hij vond zichzelf beter dan de vrouw. Oh, ja. En dat is, uh, ja, ik weet het eigenlijk niet wat er gebeurde. Hij is inmiddels ook weggelopen, maar kijk, het viel mij dus op dat als ik hier rondloop, er zijn heel veel Groningse mannen, heel veel dronken Groningse mannen, en ik vond ze ook vrij vervelend. Wat is jullie ervaring vanavond? Nou, mijn ervaring is niet negatief, dat niet, maar het is wel een studentenstad. Dus je zult van verschillende leeftijdscategorieën, uh, zul je verschillende mannen, ook zowel vrouwen hebben, die een bepaalde mening hebben en die zich uh, op een bepaalde manier gedragen. Ja. En wat is jouw ervaring? Um, dat is een goede. Nou ja, ik, ben, en, ik, heb mez, ik vind mezelf iets ouder dan, dan het volk nu hier, op dit moment. <laughs> ik ben nu 33. Maar... Ja, Nu rond deze tijd is het toch wel jong en dan merk ik wel dat ze uh, ja, uh, dingen zoeken. Ja. Vrouwen. We staan hier bij een uitgaans tent. Ja. En hoe is de sfeer dan binnen? Want ik ben tot nu toe alleen maar buiten geweest. Nou, dat is wel goed. Sowieso. Ja, absoluut. Dat vind ik niet, uh, niet vervelend. Maar, maar, nee, buiten heb je toch wel ja, de mensen die toch even staan afkoelen... En die het denk ik wel van zichzelf doorhebben van oh, goh, misschien, uh, misschien ben ik iets te dronken. Ja, ja. Er staat ook een, een man ook echt naast me. Een, een echte man. Dank je. <laughs> een, <echte. laughs> een echte man. Ook een, een, echte man. een, beetje, een ja. beetje dronken. Mag ik dat zeggen? Ja, ik ben. Het is, gezellig. het is gezellig. dronken. Maar als je dit zo hoort, hè, van, we hebben het over de Groningse mannen. Ja, voel jij je dan aangevallen? Nou, ik, ik schaam me wel een beetje onder die... Iets wat oudere doelgroep. Dus ik, ik hoop dat ik nog wat manieren heb. En ik lust best een biertje. Maar het valt mij ook wel een beetje op. Ja, want er net stond een jongen hier met een hele grote ja. mond, hè. Die ja. ons echt een beetje vervelend uh, aan het bejegenen was. Ja, het, is, het is een beetje. Um, het is een, ze zitten uit te dagen, dat is het. En, en daar is niks mis bij, maar het moet wel leuk blijven, laat ik het zo zeggen. En... Is het uitdagen denk je van meisjes plagen, kusjes vragen? Ja. ja, wel een beetje, maar ook wel een beetje uit zijn op, op een conflict. Ja. want hoe kunnen wij daar nou het beste mee omgaan? Want, nou ja, jij ging misschien niet zo goed daarmee om, als ik het mag zeggen. Want jij ging heel erg tegenin en hij kreeg daardoor zijn zin en daardoor escaleerde het uh, een beetje. Want wat kunnen vrouwen dan het beste doen om met dat soort mannen om te gaan? Maar ik denk dat ze allemaal in Groningen, de meesten kunnen hun, uh, hun mondje wel roeren, om maar zo te zeggen. Maar op een gegeven moment moet je wel streng zijn, denk ik. Van, tot hier, niet verder. Absoluut. En dat ook letterlijk zeggen? Zo. Ja, dat denk ik wel, ja. Zullen okay, we het even oefenen? Oh, oh, oh, oh. Ja, ja dan nou, gaan we. Tot hier! Tot hier! En niet verder. En niet verder. Ja, dat klonk nog heel schattig uit. <laughs> Sorry. Kom op. Kom op, Sasha. En niet verder! <laughs> Ik heb wel eens geleerd over zelfverdedigingscursus dat je moet zeggen, ga weg, ga weg, ga weg, ga weg jij. Ja, ja, dat. ja, maar goed, dat werkt denk ik ook niet echt, op zo'n avond, nee. Je moet gewoon weglopen en denken, joh, uh, laat het, laten we het gewoon gezellig houden. Nou, nou ja, je hoort het Astrid, vrouwen, eindelijk vrouwen. Aan de... Ja, en wijze vrouwen ook, ik ga het nooit meer vergeten. Ga weg, ga weg, Amisha. Misha, ja? ik, ik krijg bezorgde luisteraars aan de telefoon die vragen... of ik je toch niet helemaal in je eentje op pad heb laten gaan. Oh uh, ja, dat is wel zo. Ben je helemaal alleen? Kun je, ik ben helemaal alleen. Kun je be, blijf dan voor de zekerheid een beetje in de buurt van die vrouwen gewoon. Ja, dat is het idee. het slaat het nergens op. <laughs> jij ja, redt je volgens mij wel. Ja, ik, uh, ik heb een zelfverdedigingscursus gehad. Hè, dus, uh, <laughs> Ga weg jij. Ga weg. <laughs> Zet hem op, hè. Ja, dank je. Tot Dag, zo. Ja, oh, Hoi, Hi. tot zo. Ja, en dan eens even kijken hoe het met Henry staat in, uh, in Amerika. Want die is dus uh, van de band Boos for Breakfast. Henry. Ja, daar was ik al een beetje bang voor. Ik denk, die ben ik natuurlijk straks kwijt. Henry. hey Henry. Ja, yeah. oh, just, I, I thought I lost you, Henry. Oh man, no, we're here. I'm on the speaker. So, Henry, uh, who are there with you? So we got we got me, Henry, the uh, guitarist. We got Nick Papazian on drums, <laughs> and we got Will Blavell on vocals. Oh, that's our bassist here, Nick, for vocal support. Very good. Support. <laughs> so, uh, okay, so we've got drums too. And and uh, where in uh, the states are you? in, in which uh, area? Oh, so we're in New York. Oh, we're this is really Minnesota nice. Springs. Someone's telling you that you are in in, in New York. I'm nervous. Okay, that's very very good. Yeah, we're in <laughs> Sarasota Springs. We all go to Skidmore College. Okay, Shut do up. you do you yeah. even Do you even know where the Netherlands are? Of course you do. Yeah yeah, yeah, yeah. What do you know about the Netherlands then? We know that the red light district kicks ass. What what the, what kicks ass? <laughs> Oh, we can say, in the, on Dutch radio, you can say everything, which is not very smart of me to tell you. <laughs> but, okay, well, the line is not very good, but you are going to make your debut, I think, jeb, debut, debut well, you are going to play for the first time on Dutch radio now. All right. Uh, which band are you comparable with? Ooh, we like the Arctic Monkeys a lot. Oh, we my God. Like <laughs> oh, this is gonna be... Oh, because... Okay, never mind. Just... Yeah. <laughs> um, <clears throat> Play your uh, favorite song, which is... The song is called Cat. Do you want me to play it? Just Just like, oh uh, do you need a little more time, more? time Henry? I because this is... I think we're as ready as we will ever be. This is... <laughs> because this is Coast to Coast Radio... <laughs> um, I think we're ready. 24% of all the people in Holland who are listening to the radio right now are listening to this program. Good. So, Maybe. you, <laughs> yeah, you have to uh, do your best if that's English. Okay, I think we're ready. Okay, there we you go. Booze for breakfast all the way from the United States of America with the song Cat. <laughs> <Okay. laughs> <laughs> Thank mm -hmm. you. We'll okay. be I'm all alone here in the studio, but I was applauding. Oh, there you are. <laughs> hey guys! Yeah? Uh, don't forget me when you're famous, okay? <laughs> so, What's your name? My name is Astrid, Astrid in Dutch. And the, okay, hi, the hi and the program is called uh, Nachtsuster, which is Night Nurse in English. Um, uh, when on. you're when you're touring in Amsterdam you come visit me, okay? We'll do. <laughs> Good luck, booze for breakfast. Hey. Bye. bye, bye Henry, bye. bye. Ja, en nou zochten we dus Boos before breakfast. Kwamen een beentje in New York tegen dat Boos before breakfast. En die hebben net live via een brakke telefoonlijn op Radio 1 voor ons gespeeld. Het gebeurt allemaal bij nachtzuster. Het kan allemaal gebeuren door gewoon te bellen naar 0800-1121. En het zou tussendoor ook fijn zijn als je belt met antwoorden. Want daar draait het natuurlijk allemaal om. Uh, diesellucht uit de werkjas van Robert, daar willen we graag tips voor. De NPO-app aan de praat krijgen voor Jaap. Um, de band Boost Before Breakfast van 30 of 40 jaar geleden zoeken we dus nog. Uh, Elise zoekt uh, advies, want hoe kan het dat ze de ene nacht... wel goed doorslaapt en de andere niet? Guerrero zoekt uh, Cindy uit Antwerpen, ook oorspronkelijk uit uh, uh, Amerika. Mevrouw Regeer zoekt Willy Den Uitenboogaert uit Noordwijkerhout... Arne die wilde dus weten waarom je leeft als een god in Frankrijk. John die vraagt zich af waarom er opeens een enorme hoos aan paardenbloemen is te zien in de omgeving van Utrecht. Harry wil weten wat er gebeurt met de uh, afgeschoten damherten. Of eigenlijk met het vlees van de damherten. En die zoekt informatie over het bandje Pretty Things. Pretty, pretty. Nou, mooie dingen. Pretty Things. Ja, zo klinkt het al beter. 0800-121. Robert? Ja, daar ben ik. Hallo, zeg het eens, Robert. Nou, uh, ja, het, uh, ik heet hetzelfde als jouw allereerste bellen van ja, vanavond. Ja, maar je bent een andere Robert. Ja. Maar ik ben een andere Robert, maar ik kom wel uit dezelfde streek. Nou, dat is ook toevallig. Ja, waarschijnlijk zijn we in hetzelfde ziekenhuis geboren. Maar niet tegelijkertijd dat, jullie, dat de twee Robert, Robertsen omgewisseld kunnen zijn? De, nou, dat hebben we ons ooit wel eens afgevraagd. Ach, maar, want ken je die Robert ook? Nee, ik ken hem persoonlijk niet. Oh, dat niet. dan weer niet? Maar je ouders die zien nog wel... Nou goed, waar belde ja. je over, Robert? Nou, um, dus dat uh, Diesel uit zijn werkjas... Ja. Dat uh, hebben we, ja, ik heb dat vroeger geleerd van mijn oma. Gewoon koken. Oh, de hele jas. Ja, gewoon in de kookwas. En, oh. en, dan, niet, en dan niet eventjes, uh, want hij vertelde dat hij, uh, ja, dat hij het dan in de wasmachine had gedaan met een hoop zeep erbij. Ja, ja. Ja, nou, dat heeft geen enkele zin. Je, je moet het gewoon op 90, 95 graden koken. Dan, oh. En dan is de lucht eruit, hoor. Maar dan heb je wel een heel klein jasje. Nou, dat ligt eraan wat voor stof het dus ik. Oh, ja. want, want dat vroeg jij nog. Ja, nee, dat wist hij dus niet. Maar daar moet je wel even rekening mee houden. Ja, kijk, als het gewoon stevige werkjas katoen is... dan, eh, ja, kijk, je moet geen polyester in de kookwas gaan gooien. Oh, dat is handig om te weten, ja. Want dat is namelijk plastic. En, en kijk, dan kan je de hele jas weggooien en een nieuwe kopen. Ja, en dan ruik je niks meer. Dat scheelt. Ja, ja precies. Nou, de, ja. ik schrijf hem erbij. Goed advies. Koken. Ja, gewoon... Mijn oma zei altijd eh, flink opkoken. <laughs> flink opkoken. Oké, okay, nou dat vergeten we niet meer. Ja, Nee, zij, zij, zij kwam uit Polen, dus zij zei altijd flink. <laughs> flink opkoken. Flink opkoken. Ja, ja. ja. Ik dacht... En, dat, ja. Oh, ja, nee, ik, want ik wou naar het volgende punt. Ja, ik wou zeggen, ik dacht dat je nog wat had. Ja, ik heb nog ja. veel meer. oké. Okay. Uh, want er was een dame die had gebeld... over waarom ze de ene dag uh, niet kon slapen... en de andere dag wel. Ja. Rust en regelmaat. <laughs> ja maar dus ze klonk wel alsof ze iedere dag... om dezelfde tijd naar bed ging. Ja, maar... Het, uh, ik heb het gehoord <laughs> en het was, uh, ik weet niet wat ze slikt. Oh, dat klinkt niet goed. Dus ik dacht, misschien moet je daar eens mee ophouden en gewoon op tijd naar bed gaan. Oké, okay. nou ja, dat, uh, <clears throat> dat zou op zich natuurlijk voor iedereen een goed advies kunnen zijn, maar dat verklaart niet waarom je de ene nacht doorslaapt en de andere niet. Ja, maar ik denk dat dat voor haar heel veel problemen oplost. Oh, oké. Okay. Nou, dan, dan hoop ik dat ze het nog gehoord heeft. Maar eigenlijk hoop ik dat ze het niet gehoord heeft en gewoon lekker in slaap is gevallen. Oh ja, dat zou het allermooiste zijn. Ja, is ook zo. Dankjewel, Robert. Ja, nee, we zijn nog niet klaar. Oh, maak jij dat uit? Ja. Oké, okay, zeg het dan maar. Want er was een meneer met die NPO-app. Ja. Want ik heb diezelfde problemen gehad. Ja. En weet je hoe je die het beste kan oplossen? Uh oh Door gewoon uh, Google toestemming te geven... dat die app regelmatig ververst wordt. Oh, dat scheelt altijd, hè? Als je de boel, te, boel eventjes uh, opfrist. Ja. Want, dan, want anders dan is die, heeft hij die namelijk geen toestemming meer... om dingen af te spelen. Nee. Dus je moet al, af en toe alles even updaten. Ja, dat, is, is dat lijkt me het beste advies voor die meneer. Nou... Dan uh, hoop ik dat hij dat ook heeft kunnen horen. Zijn we dan klaar, Robert, of niet? Ja, nou ja. Zijn we ja. <laughs> Zijn we eigenlijk Wanneer nooit zijn we klaar. klaar dat, dat is het zo. Ja, nee, ik weet dat jij het kort wil houden. Nou, kort wil houden. Ik krijg ik gewoon af en toe het advies van mensen om dat te doen. Ik zou de hele nacht ja, wel met jou ja, kunnen praten. Ja, ja, maar dat zijn niet altijd de meest wijze mensen natuurlijk. <laughs> hey, ik krijg straks weer op mijn kop dat ik niet afgerond heb, hè? Ja, nou, dan wil ik uh, graag nog even complimenten maken, als dat mag. Ja, aan wie? Aan de medische staf van het Canisius Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen. Oh, toe maar. En zit daar nog een reden achter, of is het gewoon... Uh, nou een, ja, de, de, in, in... mijn vader heeft daar uh, de afgelopen weken op de intensive care gelegen. En die is nu uh, sinds gisteren thuis. Oh. En ze hebben uit... Zekend voor hem gezorgd. Ach, nou dat is. Uh, ja. Nou, dat is. Uh, kijk, dat zijn. een positieve noot eventjes in het programma. Ja, dat mag toch even? Dat mag zeker. Dan ga ik nu weer muziek draaien. Oké. Okay. Ja? Ja hoor, natuurlijk. Wat okay. je wil. Het is jouw programma. Wetenschap maar... daar, Robert. Gaat helemaal goed komen. Dag. Dag. Is wat ik zei tegen haar.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 Lekker ding, want jij is lastig. Nog meer, jij is fantastisch, toch? He, is wat ik zei tegen haar. Sla, Lekker ding, want jij is lastig. Nog meer, jij is fantastisch, yeah. toch? He, is wat ik zei tegen haar. die dagen daarna met sms gevuld. Heen bericht, terug geen bericht. Terugbericht, geen bericht.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 Ding, meer, hey, zei, haar, dus. aan, lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch. Free hey, is wat ik zei tegen haar haart. Lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij, is fantastisch toch. Free is wat ik zei tegen haar.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 En nu weer wakker worden, want we hebben nog twee uur van nacht, zuster, te gaan. En het zou naar zijn als iedereen in slaap was gevallen. Maar een mooi liedje is het wel, natuurlijk. Slaap lekker. Oftewel, fantastisch, toch van Eva de Roveren. Aangevuld met Diggy Decks. Um, Booze for Breakfast, het beentje wat ik net aan de lijn had in Amerika. Die um, kunnen nog wel wat likes gebruiken op Facebook. Als je op Facebook zit, like ze dan eventjes. Want opeens uh, gaan die keihard. Dat is toch wel lachen als dat komt. Uh, door al die Nederlandse stemmen. Dus dat zou fijn zijn. Uh, eventjes nog schakelen ook met Mischa. Nog een minuutje voordat we naar het nieuws gaan... maar toch eventjes kijken ja. hoe het daar ja, in Groningen bij gro gaat. Bij de grote kromme elleboog een hele bijzondere plek... bij Café Soestijk. En dit is natuurlijk het café waar Prins Maurits en Marilene elkaar hebben ontmoet. Echt? Waar, uh, ja, en waar Ach. Bernard en Annette elkaar hebben ontmoet. Dus nee. echt liefde hier binnen. En twee mensen staan hier voor de deur, komen net naar buiten lopen. Hoe zit het met jou met de liefde? Ja, gaat goed op een moment. Ja, Vertel. Ja, nou, ik ben hier met iedereen, maar eigenlijk ben ik verliefd op iemand anders. Huh? Dat weet iedereen wel. We zijn hier als vrienden. En op wie ben je verliefd dan? Op Marion. En waarom is zij nou zo fantastisch? Ja, zij is wel bijzonder. Zij is uh, net anders dan anderen. Ja. Ja, ja, Misha, ja, een liefdesverklaring op Radio 1... die pakken we dan toch mooi maar even mee vanuit uh, Groningen. We gaan dadelijk nog even terug naar Misha. Maar eerst het nieuws en zo dadelijk de discoplaat. Nachtzuster, een programma...